Vijf uur. Het NOS-journaal. Lissalot Thomassen. EU en IMF positief over nieuw Grieks bezuinigingsplan. Twee doden en twee zwaar gewonden bij geweldsincident Hoensbroek... en opnieuw doden bij betogingen na vrijdaggebed in Syrië. De EU en het IMF zijn positief over nieuwe bezuinigingsplannen van Griekenland. Het hangt van die bezuinigingen af of het land opnieuw miljarden aan noodhulp krijgt. Vertegenwoordigers van de EU en het IMF hebben de afgelopen weken in Athene... de Griekse financiën doorgelicht. Ze concluderen dat Griekenland op de goede weg is... om uit de financiële problemen te komen. Met een nieuwe bezuinigingsronde wil premier Papandreou 6,4 miljard euro besparen. Hij bespreekt de plannen in Luxemburg met de andere eurolanden. Het is nog onduidelijk hoe hard de Grieken getroffen worden door de nieuwe bezuinigingen. Ze verwachten het ergste en hebben daarom bij het ministerie van Financiën in Athene opnieuw gedemonstreerd. De betoging verliep rustig.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 Defensie heeft een blushelikopter ingezet, die kan per keer 10.000 liter water droppen. Uit voorzorg werd een camping met 200 gasten ontruimd, maar volgens de brandweer mogen ze rond 6 uur terug, omdat het gevaar dan is geweken.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 Het treinverkeer van en naar Schiphol is tijdelijk stilgelegd... omdat een machinist rook in de Schiphol-tunnel heeft gezien. De brandweer onderzoekt waar de rook vandaan komt... en of er mogelijk sprake is van brand. Daardoor rijden er tot zeker zes uur geen treinen van en naar Schiphol.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 ANDB Verkeersinformatie. Er staan files op de A12 Den Haag richting Utrecht... voor het knooppunt Prins Klausplein 4 kilometer. Dat komt door de afsluiting van de A12. Die is iets verderop dicht tot aan Zoetermeer. En dat duurt tot zaterdagavond. Veel mensen rijden om via de A13 Den Haag Rotterdam. Daar staat dus de knooppunt de Ippenburg en Kleinpolderplein 6 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht bij Soesterberg 4 kilometer. Een aanrijding op de A50 als richting Arnhem. Tussen heter en knooppunt Grijshoort 3 kilometer... zijn daar twee rijstroken dicht. A58 Breda richting Eindhoven bij Oorschot 4 kilometer. De rechterrijschok is daar dicht, daar staat een vrachtwagen met pech. En de N302 enkhuizen Lelystad is in beide richtingen dicht... vanwege technisch onderzoek na een aanrijding. Volgens Rijkswaterstaat blijft de weg nog tot half zes dicht. En u hoort het al ook in het nieuws. Van en naar Schiphol rijden geen treinen. De brandweer heeft de trein daar stilgelegd. Vertraging kan oplopen tot meer dan een uur.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 Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede middag. Griekenland belooft opnieuw grote bezuinigingen. In Syrië zijn vandaag veel doden gevallen bij nieuwe demonstraties. Maar we beginnen met het tennis in Parijs. Mark Brasser is onze verslaggever daar. Mark, we verlieten hier bij de derde set. Uh, Nadal stond voor met 2-1... Ik hoor applaus. Je hoort applaus, dat, dat klopt, vanwege een uh, mooi punt. Surf en volley van uh, Rafael Nadal bij een stand van 3-2 in het voordeel van de Spanjaard. Ja, hij heeft die breken die hij had, heeft die weten vasthouden, maar hij heeft het uh, zeker niet makkelijk. Heel even aan het begin van die derde set leek het erop alsof Andy Murray de handdoek had geworpen. Hij speelde twee, ja, twee matige games, games waarin hij ja, niet zo heel veel deed. En ik had zo het idee zo van, nou die, die, die vindt het wel mooi, die gaat zijn enkel niet, niet veel meer belasten. Hè. Hij speelt met, met een scheurtje in zijn enkelband heeft, en heeft een blessure. Ik nou, hij vindt het wel mooi, hij laat die derde set lopen. Maar de schot en dat siert hem, die, die rechts zijn rug, die uh, speelt goed. heeft nog één breakpoint nu op de service van, uh, van Nadal om terug te komen tot 3-3. Ja, en als dat gebeurt, ja, dan wordt het toch weer een, uh, een wedstrijd. Maar ja, zoals uh, zo vaak uh, in deze partij ook, weet Andy Murray dat uh, breakpoint uh, niet te benutten. Net zo min als dat eerste breakpoint wat hij net kreeg. Ja, en dus Nadal gewoon weer van 15-40 op 40 gelijk. Ja, dit zijn toch de kansen die Andy Murray uh, moet benutten, die hij moet pakken. Wil hij het Nadal echt moeilijk gaan maken? Uh, het heeft hij... Die... Bij vlagen gedaan, maar goed, 2-0 in sets achter en een breek in de derde. Zolang je je kans niet benut, gaat hij deze partij niet winnen. Nee, ik dacht het al, want ik hoorde zo hard no schreeuwen. Dat was hij, hè? Ja, dat was hij inderdaad. Ja, Het is natuurlijk iemand die, uh, die zich wel eens uh, uit. En dat no valt dan nog mee. We hebben wel eens <laughs> ergere dingen van hem gehoord als het, niet, uh, als het niet lukt. Dus dit is nog vrij beschaafd. Uh, misschien dat hij ook wat ouder wordt en dat hij wat wijzer wordt ook. En, en zich een beetje inhoudt. Maar uh, ja, nee, hij heeft zijn kansjes. Ja, en, en, en die benut hij niet. En ik kan me voorstellen dat, hij da dat dat frustrerend is voor hem. We hoorden het. Dankjewel, Mark. Tot zo. Want we blijven die wedstrijd natuurlijk volgen hier op deze zender. Na twee weken van onderhandelen zijn Griekenland en het Internationaal Monetair Fonds, het IMF en de Europese Unie niet te vergeten. Ze zijn er allemaal uit. Er ligt een nieuw bezuinigingsplan. En in ruil daarvoor krijgt Griekenland nieuwe noodleningen. Dan gaan we gaan met Connie Keeser praten. Uh, de, die staat daar op het plein van de grondwet. Ik vertaal het maar even waar je staat, uh, Connie. Um, ja, het is het plein. Precies. Waar, waarom sta je daar trouwens? Oh, ja, nee, dat hoor ik ook al. Daar is, uh, ja. daar is wat aan de hand zo te horen. Ja, ja, hier uh, verzamelen zich elke avond, zo'n tien dagen lang nu al, uh, mensen om te protesteren tegen de nieuwe bezuinigingen. En uh, ze hebben inmiddels ook teentjes opgezet in het midden van dat plein. En nou, je hoort muziek. En ja, ik denk uh, over een paar uurtjes zal het hier weer helemaal vol staan. Ja, nou goed, dat plan dat, uh, dringt vast en zeker daar ook uh, weer langzaam en zeker door. Gaat Griekenland het hiermee redden? Is het genoeg? Nou ja, kijk, het, het nieuwe bezuinigingspakket wat er nu ligt van ruim 6 miljard euro... dat is alleen voor 2011... Uh, de Grieken kunnen dus uh, nieuwe bezuinigingen tegemoet zien, extra belastingen op gas en onroerend goed en luxe auto's, zwembaden en privéjachten, maar ook verhoging van de btw op bepaalde producten. Uh, en uh, de regering heeft natuurlijk gezegd, we gaan versneld privatiseren. Uh, de Postbank bijvoorbeeld en de haven van Piraeus en Thessaloniki, die uh, zullen nog dit jaar worden verkocht. Maar ja, omdat Griekenland een achterstand heeft opgelopen... Uh, bij de bezuinigingen en de hervormingen... hebben ze ook de komende jaren nieuwe noodhulp nodig. En dat betekent dat ook de komende jaren... Uh, er een plan zal komen voor uh, nieuwe hervormingen en bezuinigingen. De, een middellange termijnplan wat nu is gepresenteerd. Ja, Maar goed, uh, dan moet dat ook allemaal wel goedgekeurd worden. Ik bedoel, dit zijn de ministers, dit is het kabinet. Hebben ze voldoende steun in het parlement? Dat, dat plan moet, moet nog door het parlement. Dat zal waarschijnlijk binnen de komende tien dagen gaan gebeuren. Maar er is behoorlijk weerstand binnen de regeringspartij in het parlement. De regering heeft wel een ruime meerderheid in het parlement. Maar er zijn nu tenminste... Uh, 16 parlementsleden van de regeringspartij... die bezwaren hebben tegen verdere nieuwe bezuinigingen en privatisering. Dus ik denk dat uh, premier Papandreou uh, een spannende periode tegemoet gaat. Ja, Want die privatisering, uh, daar wordt ook veel over gesproken... ook bij ons in Nederland natuurlijk. Um, gaat dat lukken? Want uh, ja, dat is wel uh, dat je het, uh, het tafelsilver gaat verkopen. Ja, en daar, uh, daar uh, is men natuurlijk ook heel bang voor. Uh, met name de vakbonden uh, verzetten zich daar nogal heftig tegen. Die vinden dat, uh, dat je niet alle staatsbedrijven zomaar in de uitverkoop kan doen, om het zomaar te zeggen. En ja, die hebben dus al vast uh, een voorschotje genomen en al prikacties gehouden. Dat is al gebeurd in de havens en ook bij de, bij de postbank. En voor 15 juni staat er alweer een uh, algemene uh, staking, een 24-uur staking. Is er aangekondigd. Dus uh, er staat nog wat gebeuren de komende weken. Goed, en over die privatisering kunt u vanavond ook in het 8-uurjournaal een reportage zien van Connie uh, Keeser samen met Eva Wiesing. Een landbouwtentoonstelling. Normaal gesproken is dat een leuk dagje uit voor het hele gezin. Dat is een plek waar boeren hun nieuwste snufjes uitwisselen. Maar met die E. coli bacterie die steeds meer slachtoffers maakt, was de ziekte natuurlijk het gesprek van de dag. Er zijn in Duitsland inmiddels 18 mensen overleden aan de darmontsteking en 520 mensen hebben de zware vorm van de ziekte opgelopen. Walter Meijer ging desalniettemin kijken op de landbouwbeurs. Raam 1100 kilo wegen dit soort stieren. Ze worden gepresenteerd aan het publiek op een tribune. De stieren lopen een rondje en worden heel poëtisch beschreven. Een goed fundament en gespierde dijen. En verderop kun je eigenlijk de hele productie van de boeren... in de deelstaat Brandenburg bekijken. En dus ook de beroemde komkommers uit het Spreewald. Maar zelfs daar hebben ze een groot bord opgezet. Ehek, u heeft het waarschijnlijk gehoord in de media. Maar u hoeft u niet bang te zijn. Dit is gecontroleerd en hier is alles veilig. En die zijn geprüft en zijn als... En jeder kan zich überzeugen, indien hij zich daar ook in begint. Het wordt alles geprüft. Zendige dingen, ook tomaten, erdbeeren. De klanten komen wel met allerlei vooroordelen bij ons langs en zijn soms een beetje bang. Maar als wij ze uitleggen waar het vandaan komt, dat wij precies controleren waar we het geoogst hebben... en dat je het hier meteen dan uit die mooie plastic bakken kunt kopen, dan vertrouwen ze het meestal wel. Leidt u er toch onder dat mensen het niet meer helemaal vertrouwen? Leiden ze het trotzdem dat mensen het vielleicht niet meer gaan trouwen. Merken ze dat? Ik vind het ook een beetje overdreven. Mijn persoonlijke Wat vindt u overdreven? Dat ja, met de e-hek. Dat ligt weder aan de holländische Dat ligt weder aan de spanische Volgens mij maken ze de mensen ook een beetje gek. Dus ik vind het overdreven om overal voor te waarschuwen. Ook voor de Nederlandse komkommers. Voor de Spaanse komkommers. Alsof niks meer deugt. Terwijl ze helemaal niet weten waar het aan ligt. Het is natuurlijk erg genoeg voor de mensen die, er, die eraan lijden. Er dus zijn mensen overleden. Maar om dan meteen mensen te gaan waarschuwen voor alle groenten. Dat is echt overdreven. Ilse Aikner is de Duitse minister van Landbouw en ze had in januari al de dioxine-eieren en nu moet ze weer een voedselcrisis bestrijden. En ze spreekt de verzamelde boeren in een grote tent toe en legt ze uit dat het onderzoek echt heel zorgvuldig gaat. Het is alles niet zo einfach wie men zich dat voorstelt, maar uit deze puzzel hebben de vachleuten onze behörden... Het is een enorme puzzel, zegt ze, maar we willen niet alle groenten meteen zwart maken. Niet alles is verdacht. We willen precies weten waar het hem in zit. We hebben 18 Todesfälle. We hebben 470 Schwersterkrankte. Intussen zijn er wel 18 doden en honderden ernstig zieken. Dus we moeten het zeker voor het onzekere nemen. Ook als dat betekent dat boeren verlies lijden. Mensenleven is niet meer weer herstelbaar. En gezondheidliche ook niet. En daarom is hier de eerste prioriteit die we nu op de afklaring. Het mooie van een landbouwtentoonstelling is natuurlijk dat je in de ene tent de dieren kunt zien en in de volgende tent kun je ze dan opeten. Een man en een vrouw zitten aan een van die lange tafels, hebben alvast een biertje genomen en een worst met mosterd, maar geen sla. Eet thuis ook geen sla meer? Op uh, het moment kopen we geen uh, tomaten salat, also weinig frisjes gemuze. We proberen dat uit een garten te eten, daar ze nu radiesje. Uh, man weet niet wat er op die velden komt. Dus er kan wat was dran zijn. Op het moment kopen we helemaal geen tomaat meer. We kopen geen sla, we kopen geen komkommers. Uh, je weet niet wat erop zit. Dus we moeten nu maar even voorzichtig zijn. We doen nu alleen dingen uit de eigen tuin. We hebben radijsjes in de tuin. Dus je nog een beetje groente. Achten ze zoiets eens op wat ze essen, waar het heer komt? In de regel niet. We kijken of het fris is. Maar ja, ansonsten eigenlijk niet. So. Als de regio is goed, als je Spargel hoort, dan hoort man die van onze regio. Ja, we kijken soms wel bij asperges en zo dat die echt hier uit de, uit de buurt komen. Die zijn beroemd. Maar verder let je er meestal niet zo op waar dingen vandaan komen. Vindt u het terecht dat er zo veel gewaarschuwd wordt? Nee, eigenlijk niet. Als men het niet genoeg weet of je vastgesteld hebt waar het virus herkomt, dan is het eigenlijk paniek, Die maken ja in principe niet alleen die holländer kapot, ook die in Spanje, die Zijn het allebei over eens onnodige paniek? Je moet eigenlijk eerst uitzoeken waar het vandaan komt, dus de oorzaak kennen, dan mensen waarschuwen. Want nu ze maken de Nederlandse boeren kapot, maar ook hier de boeren uit Brandenburg, die hebben er niks mee te maken en ook die verkopen gewoon helemaal geen komkommers meer. Zometeen bel ik meteen van de finalisten, of Roland Carlos. Carlos, sorry. Marjolein Buis die speelde vanmiddag de damesfinale in het rolstoeltennis. Jolanda van der Welde is bij de ANWB. Jolanda, die dijk tussen Inkhuizen en Lelystad die is afgesloten. Duurt dat nog lang? Ja, dat is net weer bijgesteld. Rijkswaterstaat verwacht nu dat het pas uh, om 7 uur vanavond weer open gaat. Eerder vanmiddag is daar een aanrijding geweest. Een ernstige aanrijding. En zijn nog druk bezig met uh, technisch onderzoek. Goed, dat duurt nog lang. Verder veel ongelukken? Het warme uh, weer? Waar, waar nou, ligt dat dan? Ja, nee, op zich valt het wel mee. Het is gewoon hier en daar gewoon wat pech uh, op de A50-os richting Arnhem zitten we met een aanrijding bij Knopend Grijshoort? Drie kilometer, er zijn twee reishokken dicht. Dan hier en daar een kapotte vrachtwagen, hebben we al eerder genoemd, 58. Van Breda naar Eindhoven bij Oorschot, vier kilometer. Daar is de rechte reishok dicht. Het meest lastige is denk ik voor verkeer nu vanuit Den Haag-Scheveningen... dat die A12 van Den Haag naar Utrecht dicht is... dus het Prins Klausplein en Zoetermeer. Dus veel mensen rijden daar vast... of rijden dan aansluitend om via de A13... en staan dan daar in de file richting Rotterdam... Die viel is dus zo zes kilometer tot aan een knopend klein polderplein. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Bert van Sloten. Gaan we weer even naar Markt bij uh, het tennis Nadal. Is het hem gelukt? Uh, nou, hij staat uh, 4-3 voor. Hij serveert zelf. Hij stond 30-0 voor in deze game. Het is inmiddels uh, 30 gelijk. Nog altijd onder uh, moeilijke omstandigheden. Drie uur inmiddels gespeeld. Ja, en wat is het toch jammer dat uh, Murray aan het begin van die derde set ja, even niet bij de les was. Een service inleverde. En dat hij uh, die breakpoints die hij verderop in deze set kreeg uh, niet benutte. Dan had hij, nog wat, uh, had hij nog wat kunnen betekenen in deze partij. Het wordt nu natuurlijk ongelooflijk moeilijk voor hem om, uh, om nog terug te komen. 2-0 in sets achter tegen Nadal op gravel. Ja, dat is een haast onmogelijke opgave. Hij heeft uh, vier keer van. Nadal gewonnen. En steeds als hij van Nadal won... Ja, dan, dan, dan kwam hij ook voor in sets. Ja, hij staat nu dus 2-0 achter. Dus ik, ik, ik, ja, Hij doet zijn best. En, en het is bij Vlaag is het mooi om te zien. Andy Murray mooie scoren nu weer van de schot met zijn voorhand. Daarmee komt hij op breakpoint. Ja, het kan nog wel, maar het is niet zeker... het is niet stabiel genoeg om, denk ik... te winnen van Nadal. Maar goed, we zullen het zien. Nadal dus 2-0 voor in sets. En hij leidt met... 4-3 in de derde. Hey Mark, ik heb nog één vraag. Heb jij het rolstoeltennis een beetje gevolgd? Ik heb het rolstoeltennis uh, niet helemaal... gevolgd, nee. Nee, wij doen het namelijk ontzettend goed. Gaan, ja, maar goed. Dat, is, dat is eigenlijk altijd zo inderdaad. Uh, met Esther Vergeer inderdaad en Robin Ammerlaan hebben wij spelers die, uh, en, en, en nog meer hoor. Maar Marjolein wij, Buijs, uh, Ja, We ja, ja, hebben altijd inderdaad spelers en speelsters die, die, die tot de top van de wereld behoren. En eigenlijk, nou, Esther Vergeer die is volgens mij al, ja. al jaren achter elkaar ongeslagen. Die wint alle Grand Slam toernooien ja. en niet voor niks al twee jaar uitgedeeld. Die Laureus Award, die Sports Award, ja. heeft ze al een paar keer gekregen inderdaad. Het is een fenomeen. Ja, ik ga maar praten met Marjolein Buis. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, die, die verlies van die Esther Vergeer, waar ik het net uh, over had, want die is niet te stoppen. Maar uh, uh, wel de finale gehaald. Uh, was het terecht een verlies of niet? Um, ja, ze heeft gewoon een stuk beter gespeeld. <laughs> ja? maar, uh, is, ze, is ze ooit een keer te kloppen? Vast wel, maar uh, het is mij deze week nog niet gelukt. Nee. Hey, maar wel heel tevreden dat, uh, dat je de finale hebt gehaald? Jazeker, ik ben met een toernooi ingekomen... En heb in de kwartfinale en de halve finale gewonnen... van dames van die ik nog nooit eerder gewonnen had. Dus ik uh, ben ontzettend blij met mijn eigen prestaties hier. Hoe komt het dat uh, wij, mag ik wij zeggen, als Nederlanders... Hè? Nederlandse ja. rolstoeltennissers het zo goed doen? Ja, er is uh, veel talent, maar vooral goede faciliteiten. Nederland is erg klein en uh, dames en heren... die kunnen allemaal uh, met elkaar samen trainen. Samenkomen om zo uh, het niveau omhoog te krikken. Ja, en dat... daarnaast is er heel veel kennis aanwezig. Ja, want dat heb je nodig. Met elkaar trainen zodat je nog beter wordt. Ja, natuurlijk. Je kunt ook alleen met bijvoorbeeld een valide, een lopende tennisser uh, spelen. Maar het heeft ook meer waarde om met andere rollers te trainen. Rollers die je ook internationaal in het circuit veel tegenkomt. Ja, want die slaan die ballen net gewoon net iets anders dan, uh, dan de valide tennissers. Ja, dat klopt. Uh, we staan vaak net iets verder achter de baseline. En we hebben een andere invalshoek omdat we zitten in plaats van staan. Ja, precies. Um, en nu bij de trouwens de vrouwenrolstoel dubbelfinale. En dat is ook een compleet Nederlandse aangelegenheid, heb ik begrepen? Ja, dat klopt. Uh, er staan nou Esther Vergeer en Sharon Walraad. te spelen tegen uh, Aniek van Koot en Juske Gepioen. Okay. En het is ontzettend spannend, de wedstrijd loopt op zijn eind en het kan nog beide kanten op gaan. Nou doe eens even net als, uh, als Mark een verslag, uh, hoeveel staat het? Nou, dat weet ik niet precies. Oh. Ik ben met een eindje bij de baan vandaan gegaan... omdat er anders te veel lawaai is. Oh ja, daar stoor je ze natuurlijk, ja. Ja, dat, Ja, en, en direct is de prijsuitreiking, hè? Want we, Ja, dat klopt. Precies, want uh, we konden worden onderbroken, begreep ik... voor het geval de wedstrijd was afgelopen... want dan moet je meteen naar de prijsuitreiking. Ja, ja, maar de wedstrijd is nog bezig. Ik vermoed dat ze net de derde set... Uh, match in zijn gegaan... of het is nog eind tweede set. Dus oh. uh, we hebben tijd. Oké, okay. <laughs> nou nee, ja. En, en, en, nog tips voor, uh, voor, ook, voor ook gewoon uh, de... de ...andere tennissers, bijvoorbeeld voor een Timo de Bakker... ...en een Arantia Rus, van hoe, je, uh, hoe zij ook nog... ...zo goed kunnen worden als jullie zijn? Nou, ik denk dat zij veel meer ervaring hebben dan ik. Ik kom net kijken. Ik ben eigenlijk nog een broekje... ...want dit was pas mijn tweede Grand Slam. Ja, ja ik denk wat geldt voor elke sporter... ...die op hoog niveau wil sporten en de beste wil worden... ...is gewoon ontzettend veel trainen, ernaar leven... Uh, ja, geen late avondje stappen als je de volgende ochtend moet sporten. zijn heel logische dingen, maar dat zijn wel dingen waar je aan moet houden. Goed op je voeding letten, op je rust. En uh, vooral uh, heel erg genieten van de sport die je doet. Ja. Ik Wacht. wil genieten heel erg van tennis. En als je het niet leuk vindt, ja, dan kun je nooit de beste worden. Nee, precies. Even, eventjes, Mark Brasser, die hangt namelijk nog. Mark, jij, ja. weet, jij weet de stand, hè? Ja, Griffioen van Koot. Eerste set, 7-5 gewonnen. En de tweede met 6-4 voor Esther Vergeer en, en, en Walraven. Dat is dus een, een, een derde set. Volgens mij is dat een super tiebreak. Dus een tot de 10 punten. Er worden geen derde sets uh, meegespeeld in het, in het dubbelspel, volgens mij. Dus ik denk dat een super tiebreak in die partijen uh, de beslissing gaat brengen. Ja, maar wat is dat dan, een super tiebreak? Dat is een tiebreak die uh, niet tot de 7 gaat, maar tot de 10. En die vervangt de derde set. Oké, okay, en dan, uh, wie dit bij de 10 is en die heeft gewonnen. Ja, klopt. Met twee punten verschil uh, moet je als eerste bij de team zijn... en uh, om te beurt te veren. Ja. Dat is nou, dus, uh, twee keer de ene team, twee keer het andere team. Lijkt me reuze spannend. Ga nog even kijken... en daarna vooral ja. genieten van, uh, van de medaille. Dank je dat je ons te woord hebt willen staan. Doen. Marjolein Lekker. Buijs was dat. Zilver dus gewonnen daar in Parijs. Hoensbroek, Limburg. Daar zijn vanmiddag twee mensen gedood. Twee anderen zijn gewond geraakt. Bij het incident heeft ook een agent geschoten. Wat er exact is gebeurd, dat kan de politie nog niet zeggen. Ja, zoals het er nu naar uitziet, maar ik doe dat met een groot slag om de arm, omdat het nog niet allemaal helemaal duidelijk is. Maar is het begonnen met iemand die uh, een buurtbewoners bedreigde met een, uh, een, ja, een zwaar lijkend voorwerp. Uh, waarschijnlijk had hij ook een pijl bij zich. Heeft daar iemand uh, mee aangevallen? Uh, die is waarschijnlijk ook een van de dodelijke slachtoffers. Daarna is de, zijn, is de politie erbij gekomen en... Uh, is er uh, geschoten op de dader? Anders Bert van Klaver van de politie Limburg Zuid. Hij bevestigt dat een agent de dader heeft doodgeschoten. Ja, zover het nu uitziet. Uh, nogmaals, het is allemaal heel erg. Uh, ja, het loopt allemaal door elkaar. We zijn uh, bezig met het buurtonderzoek. het uh, te van de getuigen. plus de agenten die erbij betrokken zijn geweest. En we willen graag het, het goede verhaal vertellen. maar zoals het nu hebt geschetst, zo waarschijnlijk plaatsgevonden. Volgens een getuige was de dader flink in de war. Die was iemand doorgedacht helemaal wild. liep met twee vakkers, liep die dat te schreeuwen. Ik maak ze allemaal kapot en dan wou die nog die aan brand steken. Maar die was helemaal door elkaar. Die man was echt niet voor 100% volgens mij. Die had stemmen in de kop. verslag heeft Karin Albers overigens is ondertussen onderweg naar Hoensbroek. We hopen dat u vandaag nog kan bijpraten tijdens deze uitzending. We hebben nog meer sport. We hadden het toen straks al over tennis. We hebben het nu over het atletiek. Foekje Dillema Die liep ooit minstens net zo hard als Fanny Blanke Koen op de 100 en de 200 meter. Totdat ze door de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie in 1950 voor het leven werd geschorst. Want ze werd ervan verdacht een man te zijn. Haar teleurstelling was zo groot dat Foekje haar medailles bij een familielid in Nieuw-Zeeland inruilde voor een boormachine. Maar nu zijn de. ...medailles weer terug in Nederland bij een neef. En de neef heet Foeke Dillema. Goedemiddag. Goedemiddag. Wist u dat die medailles in Nieuw-Zeeland waren? Uh, sinds kort. Sinds kort? Sinds dat, kort. En dat is sinds een paar weken? Nee, nee, nee, nee, nee. Uh, sinds haar overlijden uh, is dat uh, verhaal uh, voor mij op de prappen gekomen, ja. Uh, hoe heeft u ze teruggekregen? Uh, een nicht van die familie die woont hier uh, in dit dorp. En uh, daar hebben we contact mee. En ons was beloofd uit Nieuw-Zeeland vandaan dat wanneer de oude eigenaar. wanneer hij kwam te overlijden, zou de dochter ervoor zorgen dat wij de medailles terugkregen. Ja, en dat... en dat is gistermiddag gebeurd. Die hebben voortgehouden. Zit, zitten ze in een mooie doos? Ze zitten nog in dezelfde oude sigarendoos als ze vroeger voor 18 jaar terug daar naartoe zijn gegaan. In <laughs> die oude sigarendoos. Ja. Je, heeft u je hem al opengemaakt? Hij is opengemaakt ja? en uh, we hebben alles bekeken. En, en hoe zien en, uh, ze eruit? Het zit er keurig uit. Ja, nog, nog wel mooi, netjes? Mooi en netjes. Uh, ze zijn daar ook uh, schoongemaakt. En het glimt allemaal weer. Het is prachtig. Ja. Wat gaat u er trouwens mee doen? Dat is nog niet bekend. Uh, wij zullen dat nog uh, met andere mensen bespreken. Maar ik denk toch dat wij uh, ze aan een, een of ander museum schenken: een, een atletiekachtig museum of een museum in de buurt? Nou, nee, zij komen eerst hier in de buurt komen zij, uh, in een oudheidkamer, uh, tenminste dat is de bedoeling... en dan uh, zullen ze daar eerst een half jaar blijven. En in dat half jaar kunnen wij uh, op onderzoek uitgaan van uh, waar ze het beste thuis horen. Ja. Heeft u trouwens Voekje uh, uh, zelf nog gekend? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja ik, uh, Wij hebben haar de laatste jaren ook, uh, nou ja, mede verzorgd wil ik nou niet zeggen... maar wel op haar gepast... En, uh, zij is uh, in 2003 of zo geloof ik, is hier naar het bejaardenhuis gegaan. En uh, ja, toen, uh, toen ging het eigenlijk met haar eigenlijk een stuk beter. Uh, ja, ze kwam ook weer tussen de mensen, want ze had zich altijd een beetje afgezonderd. En uh, nou ja, toen hebben wij uh, de zaken voor haar waargenomen. Ja. Zodat ze in 2007 kwam te overlijden. Ja, en daarna is, uh, heeft ze postuum posthuum eerherstel gekregen. Dan zijn ja. de medailles weer hier. Voelt dat goed? Het voelt geweldig. Ja? Uh, voor mij uh, is het uh, het laatste puzzelstuk uh, wat erin uh, hoort te passen in het hele gebeuren. En uh, vandaar dat wij er ook zeer content mee zijn dat uh, de medailles nu terug zijn, ja. Dat is mooi. Meneer Dillema, ik dank u wel voor het gesprek. Geen dank. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat ik deze zomer ga doen...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 De provincies krijgen van staatssecretaris Atsma het advies om tijdelijk de milieuregels voor tuinders te versoepelen. Door de coli e bacteriën in Duitsland ligt de export van groenten grotendeels stil. De tuinders hebben daardoor een overschot dat ze niet kwijtraken. In de Syrische stad Hama zijn volgens mensenrechtenactivisten zeker 27 betogers gedood door politie en leger. In de stad zouden zich na het vrijdaggebed tienduizenden demonstranten hebben verzameld... in een van de grootste protesten tot nu toe. Volgens activisten in Hama opende militairen het vuur om de menigte uiteen te drijven. In Hoensbroek in Limburg zijn twee mensen door geweld om het leven gekomen. Een van hen, de vermoedelijke aanstichter van het geweld, werd doodgeschoten door een agent... De politie kwam in actie omdat iemand buurtbewoners aanviel... met een zwaardachtig voorwerp en een bel. De dader werd gedood door de politie. Twee mensen zijn zwaar gewond geraakt. Het wordt zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Met heel veel zon, een paar stapelwolken... en misschien een paar wolkensluis hoog in de lucht. Maar dat mag de pret allemaal niet drukken. Het is zonnig, het is warm. In het zuiden zelfs 26 graden. Vannacht gaat de temperatuur omlaag, uiteindelijk naar een graad of 12. Het blijft vrij helder. Misschien dat er hier en daar wat nevel ontstaat, maar ook dat mag nauwelijks een naam. hebben en is morgenochtend ook weer snel verdwenen. De dag start dan zonnig en de temperatuur schiet omhoog in het noorden van het land naar 22 tot 24 graden. Blijft iets achter bij de temperatuur in het zuiden, want daar kan het 25 tot 28 graden worden. En in Limburg misschien wel 29. En dat de temperatuur in het noorden wat achter blijft heeft te maken met de wind, want die blaast stevig door uit het noordoosten. Windkracht 3 tot 5, matig tot vrij krachtig. Dan laat op de dag in het zuiden toenemende bewolking. Dat zegt nog niet veel, er gebeurt ook niet veel, maar het is wel een voorbode. Want zondag krijgen we te maken met buien van het zuiden uit. Misschien wel met onweer. En ook maandag is het vrij nat, maar het is zeker geen eind aan de droogte. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 21 kilometer file. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht loopt het vast voorknoopend Prins Klausplein. Daar staat 4 kilometer. Verderop tussen het Prins Klausplein en Zoetermeer is de A12 dicht vanwege werkzaamheden. Dat duurt nog tot zaterdagavond 6 uur. Daardoor moeten veel mensen omrijden, onder meer via de A13 Den Haag-Rotterdam... tussen de knopende ippenburg en Kleinpolderplein 8 kilometer. En ook op de N14 Den Haag richting Nam loopt het vast. Voor de aansluiting met de A4 staat 2 kilometer. Een aanreding was er op de A50 Os richting Arnhem. Bij knopend grijzert nog 3 kilometer. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. En ook een aanreding was er eerder vanmiddag op de N302 Enkhuizen-Lelystad...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 Gejuich, applaus vanuit Parijs. Mark, het is gebeurd. Het is gebeurd, ja. Het applaus is voor de jarige Rafael Nadal. 25 jaar werd hij vandaag. En wat heeft hij zichzelf een mooi verjaardagscadeautje gegeven. Voor de zesde keer staat hij in de finale van Roland Garros. En dat in zeven optredens. Een geweldige mooie enne voor deze fantastische tennisser. Terechte nummer één van de wereld. Hoewel Djokovic natuurlijk heel dicht in de buurt komt. En misschien wel de nieuwe nummer één is na Roland Garros. Hij won die vierde set dankzij, of die derde set dankzij die ene break. Vroeg in de wedstrijd, Murray kreeg nog wel kansen. Zes breakpoints voor de schot in die derde set. Om nog terug te komen, om er een wedstrijd van te maken. Maar het was Rafael Nadal die al die breakpoints wegwerkte. Op de momenten dat hij er moest staan, dan stond hij er ook. Ja, en dat... Typeert hem. Dat, dat, dat maakt hem zo'n grote speler. Rafael Nadal, op de knieën ging hij op het centercourt van, van Roland Garros. Dat betekent heel veel voor hem deze overwinning. Ze zeiden dat hij niet in vorm was begin van de week. Dat hij langzaam in het toernooi groeide. Hij heeft zelf ook gezegd. Nou, ik speel niet mijn beste gravel tennis. Maar hij staat er wel weer hoor. Rafael Nadal. De groot tennisser, hij wint in drie sets van Andy Murray. En dus gaan we hem zondag in de finale terugzien. Ja, en de tegenstander. Als ze, ja, die partij, ze, zingen, ze zingen zelfs voor hem. Ja, ja, dat deden ze voor de wedstrijd. Ging er ook een. een, een en ja, een bescheiden happy birthday uh, over het centercourt inderdaad. En uh, ja, de, de, de, de tegenstander van Nadal moet nog komen. En laten we hopen dat het ook zo'n gevecht wordt uit de partij tussen Djokovic en Federer. Dus dat, uh, dat belooft nog wat. En die partij gaat meteen beginnen? Nou, dat duurt wel heel eventjes. Ik bedoel, de baan moet eventjes. Uh, de spelers moeten eraf. Er is altijd nog een kort interviewtje met, uh, met de winnaar. De spelers moeten eraf. Dan wordt de baan geprepareerd, wordt geveegd. Uh, misschien wel even gesproeid omdat het hard waait en het gravel droog is. Ja, je wil niet dat dat uh, gaat stuiven. Dus dan zal de banen eventjes uh, even gesproeid moeten worden. Spelers moeten natuurlijk nog uit de kleedkamer geroepen worden. Djokovic en Federer. Hè, die moeten ook heel even de tijd hebben. Ik bedoel, die zitten al te wachten natuurlijk de hele dag. Of tenminste vanaf twee uur wanneer ze kunnen beginnen. Dus ja, die hebben ook nog heel even tijd nodig voor hun laatste voorbereiding. Dus ja, een minuutje of twintig, kwartiertje, twintig minuutjes. Dan gaat die, uh, dan gaat die wedstrijd beginnen. Nou, ga je ook even een plasje doen en een uh, kopje thee drinken. En dan hoor je weer daarna weer. Dankjewel Mark voor dit moment. De blushelikopter en de brandweer blijven nog wel een tijdje blussen... in het natuurgebied Aamsveen, dat ligt bij Enschede. Door de brand is 60 hectare op Nederlands grondgebied verwoest. En op het Duits grondgebied staat op dit moment nog 40 hectare in brand. Verslaggever Mark Hamer was in het natuurgebied. Als je aankomt rijden in de richting van het natuurgebied... vlak voor het natuurgebied zelf, in het gras... is een hele commandopost van de brandweer ingericht...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 En uh, een drie kwartier, een uur later uh, kwam dus de melding dat het veen in brand stond. En toen ben ik ter te plekke gegaan en uh, contact gemaakt met de officier van dienst van de brandweer Enschede. En we zijn samen met, uh, met de landrover, waarin ik rijd het veen in gereden. Over wegen waar je eigenlijk normaal gesproken niet, niet kunt en mag rijden. En toen zijn we eigenlijk heel dicht naar de brandhaard gereden. En we zagen ook hoe het vuur zich ontwikkelde. Dat gaat razendsnel. Ja, want het was eerst niet zo groot. In begin heb ik van de brandweer. Er werd gezegd, ja, de grootte van een één voetbalveld. Nog veel kleiner. Toen het begon was het nog veel kleiner. Het was een, een, een riggeltje van vuur. Uh, maar ter plekke uh, bestaat de vegetatie uit uh, verdorde vaars. En, uh, en, en, en turf, dus zeg maar veen, droog veen. En je kunt je voorstellen dat als er een, een zuchtje wind bij komt... en dat kan er vanmorgen bij, het waait nog steeds uh, behoorlijk. Dan gaat het uh, razendsnel uh, vooruit. En uh, ter plekke konden we dus ook zien dat de voertuigen van de brandweer daar uh, niks konden uitrichten. Ook is er een camping ontruimd waar ongeveer 200 mensen op dat moment verbleven. Alles is rustig verlopen, vertelt de meneer van die camping. Wij hebben eigenlijk helemaal niet uh, een idee van waar die brandhaas precies zit. Okay. Dus we hebben alleen maar de, de verschijnsel in de vorm van rook gezien en verder dan niet. En natuurlijk aan de mededeling van de brandweer dat we weg moesten wezen. Dus, uh, Geen paniek? Uh, nee, nee, nee, dat uh, viel ja, hartstikke mee. Even eventjes in, maar wel even onder begeleiding, zodat goed bepaald wordt wat er gebeurt. Ja, helemaal goed. Dan uh, kunnen we met een Land Rover richting het gebied... Maar dat nou kunnen we ook niet zo ver meer hoor. Het is 200 meter nee, om. Want de vuur dat was al deze kant aan het oprukken. Dus... En dat tot op de plek waar de brandweerauto's kunnen komen. Een uitzicht op het gebied dat al verwoest is door de brand. Zover ik kan kijken, een paar honderd meter. Een heel zwart gebied waar de rook nog uit opstijgt. De brandweermannen staan in het veld. Staan aan de rand tot waar de brand is gekomen. Ze proberen het zo allemaal in beheersing te te houden, maar een stevige wind. En als die wind dan weer even opsteekt... dan zie je ook onmiddellijk weer dat er... rookontwikkeling ontstaat. Dat het vuur weer een beetje opleidt. Hoewel we niet echt... vlammen op dit moment kunnen zien. Maar daarvoor is er natuurlijk ook echt een... veenbrand. Je weet nooit wat er allemaal nog onder de grond gebeurt. Het is kwart voor drie als de helikopter... Dan overkomt vliegen. De Chinook helikopter van het leger met daaronder een oranje zak. Met daar in het water. En nu gaat hij zo het water loslaten op de hei ietsje verder. En daarmee moet men proberen de brand onder controle te krijgen. Wendy Wagenvoort, woordvoerder van de brandweer. De laatste van van zaken is op dit moment de Chinook helikopter van Defensie vliegt... En de blussing inzet. Uh, niet bekend wat voor effect dat er nu toe heeft. Heeft men het onder controle? Nou, onder controle durf ik niet te zeggen. Op het Nederlands gebied uh, is hij redelijk onder controle. ja, Maar op het Duitse gebied brandt het dus nog. En breidt het zich op dit moment nog uit. Maar we weten niet in welke, in welke mate. zeg maar. Die Chinook helikopter die zetten we nu ook in op het Duitse grondgebied. Omdat daar dus op dit moment nog het meeste gevaar is die laatste spreker, dat was Wendy Wagenvoort van de brandweer 20. Het terrein overigens zal vannacht worden bewaakt door de brandweer. En morgenochtend om vijf uur, dan wordt verder gegaan met het laatste restje van het plussen. Op de groenteveilingen kun je niet meer over de bergen komkommers, tomaten en paprika's heen kijken. Zo lijkt het wel. Het zijn er gewoon te veel geworden. En ze worden massaal doorgedraaid. Grote vraag is, is er nou helemaal niks beters te bedenken om deze groenten, waar toch echt helemaal niks mis mee is, om die te redden? Want ja, gezond eten, dat gooi je toch niet weg. Gaan we over praten met Mark Jansen, van de directeur consumentenzaken van de supermarkt Koepel CBL. En met Rudy Rabbingen, hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de Landbouw Universiteit van Wageningen. Goedemiddag alle twee. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Meneer Jansen, met u te bedenken, is er helemaal niks beters te bedenken? Want ja, je gooit het toch niet weg? Hey, weggooien is uh, is het allerlaatste wat je moet doen, want dat is echt zonde van uh, de productie die er uh, in gaat in gaat zitten, de energie, maar ook de passie van de mensen die het gemaakt hebben. Yes. Maar ja. Uh, je, je kunt er eigenlijk ook niks mee, omdat uh, uh, 80% van wat er hier geproduceerd wordt, wordt naar Duitsland geëxporteerd. Of in ieder geval het overgrote deel. Ja. En die Duitsers die, die kopen het niet meer. Nou, maar en... hebben wij een vraag gesteld aan, aan, aan onze luisteraars? Hè? Ook via uh, nos.nl. En dus komen er allemaal oplossingen hoor. Anne de die zegt van: De Voedselbank. Wat denkt u daarvan? Nou, dat zou een goede oplossing zijn, denk ik. Ja, alleen de tomaten zijn, of uh, komkommers zijn wel heel kort houdbaar. Dus, uh, maar dat zou een oplossing zijn. Ja. Ja, meneer Rabbingen, is dat een goede oplossing? Natuurlijk, het draagt bij. Maar zoals uh, de heer Jans net ook al zei, het is maar een ontzettend klein deel. Wat, uh, uh, stel dat we het allemaal uh, om niet bijna voor beschikbaar zouden stellen... via de, de supermarkten aan, uh, aan de consumenten. ja, Dan is het nog maar een fractie van de totale productie... omdat het merendeel van de productie naar Duitsland gaat. Ja, Het is een druppel op de gloeiende plaat. Zo moet ik het zien. Zo moet u dat zien, ja. ja. Meneer Jansen helpt het ook, want het is ook oplossing die luisteraars aandragen... om bijvoorbeeld te gaan stunten met, met komkommers in de zin van de prijs stunten. Dus twee voor de prijs van één of drie voor de prijs van één, dat soort zaken. Ja, dat, dat zou misschien een klein beetje helpen, want daar heb je altijd wel meer omzet van. Maar uh, ja, nogmaals, het is, als we hier in Nederland de 1,6 miljard komkommers... die we jaarlijks maken, zouden moeten opeten... dat zou betekenen dat je dat ieder gezin 10 tot 12 komkommers zou moeten eten... week in, week uit... Nou, dat gaat gewoon niet gebeuren. Daar zijn gewoon veel te veel komkommers voor. Ja, meneer Rabbing, helpt het daar niet zo'n zo mooi bord van de, bijna deze komkommer komt uit Nederland en dus is veilig? Ja, dat zou uh, moeten gebeuren door de Duitsers om uh, in feite het vertrouwen weer te herstellen. En daar zou wel het een en ander aan kunnen gebeuren. Zowel uh, vanuit de producentenorganisaties, maar ook vooral vanuit uh, de, de retail, dus vanuit de consument. Maar de grootwinkelbedrijven, die zouden daar denk ik een bijdrage aan kunnen leveren, omdat ze natuurlijk internationale vertakkingen hebben. Ja, dus meneer Jansen moet eigenlijk aan de bak met zijn Duitse collega's. Dat lijkt mij verstandig dat daar in ieder geval ook gesprekken gevoerd worden om dat vertrouwen te herstellen, want dat is nu natuurlijk verdwenen. En dat heeft het gevolg dat men op grote schaal geen groenten eet En ook uh, met name natuurlijk niet komkommers, maar dat is natuurlijk bijzonder schadelijk voor de Nederlandse tuinbouw. Ja, want uiteindelijk slaat het misschien ook wel gewoon weer terug op de producten in de Nederlandse winkels, uh, meneer Jansen. Ja, nou we hebben de afgelopen tijd een, een lichte daling gezien van uh, consumenten die toch maar even de uh, komkommers oversloegen. Niet nou, nog steeds maar een lichte daling. Ik zag van de week op het journaal iemand die verkocht normaal in een week 80 komkommers en nu nog maar 9. Ja, maar dat is misschien van heel korte duur geweest. Want het is nu ja. op dit moment volstrekt helder... dat er aan komkommers die in Nederlandse supermarkten uh, worden verkocht... Uh, helemaal niks mankeert. Die zijn volkomen veilig om te consumeren. Ja, dan mag ik nog één oplossing trouwens uh, erin gooien. Uh, Dave Baks, die zegt... Uh, kunnen we er geen bio-energie van maken, meneer Rabbingen? Ja, uh, het probleem is natuurlijk dat het uh, allemaal verpakt water is, komkommers en uh, tomaten en dergelijke. Dus dat levert dus zonder weinig uh, biomassa op. Ja, we hebben wel water nodig, maar uh, in, in een andere vorm. Maar bio-energie, dat lukt niet. Dat is niet geschikt. dat is, dat is, geschikt. Uh, dat is de, absoluut uh, een onhaalbare kaart. Wat uh, nu Atsma gesuggereerd heeft om het onder te ploegen en te composteren, ja, dat kan geen kwaad. Dat is wel goed, daar schieten we wel wat mee op. Nou ja, je schiet er in zover niet meer op. Uiteindelijk de kosten, niet. De, de kosten die zijn toch gemaakt. En op het moment dat je dan ook nog weer het transporteren moet naar plekken waar je de raad niks voor krijgt, dan is dat uh, natuurlijk bijzonder uh, uh, duur voor uh, de producent. Ja. ja, meneer Jansen, het gaat er eigenlijk vooral om, om het vertrouwen weer uh, te herwinnen. Dan kunnen we misschien ja. allerlei campagnes in Nederland uh, op loslaten en u kunt wel zeggen van ze zijn te vertrouwen. Maar misschien ligt de sleutel toch wel gewoon in Duitsland als ze daar vinden waar het uh, vandaan komt. De sleutel ligt. In in Duitsland. En ik denk, uh, zeg maar, de sector moet nu even de crisis uitzitten. En uh, zoals gezegd, tandjes bijten, min of meer. Uh, maar we moeten hier ook lessen uit leren. En uh, dat is dat je ook producten beter moet vermarkten in het buitenland. En wij zeggen altijd, wij doen geen zaken met landen, maar met ketens. En zo zou ook de promotie moeten zijn. Ik bedoel, je, je imago als land, zo in dit geval Nederland of Spanje, dat is, kan maar zo weg zijn natuurlijk. En als je goede afspraken met je afnemers hebt, supermarkten, en je hebt een uh, goed product, dan kun je dat anders van doen. Maar je moet niet meer als, als land je product gaan uh, promoten. Het is duidelijk. Ik uh, dank u wel alle twee. Mark Jansen van de consumenten, zal ik maar zeggen... van uh, de supermarkt Koepel CBL... en Rudy Rabbingen van de Landbouw Universiteit Wageningen. Straks keeper Tim Krul. Staat die na nou morgen onder de lat tegen Brazilië? Jolanda de van der Velden die staat in ieder geval in het veld bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Ja, en daar vlak in de buurt van de ANWB zijn ook de meeste files allemaal rond Den Haag. Op de A12 Den Haag naar Utrecht voor het knopende Prins-Klausplein 4 kilometer. Op de A13 Den Haag Rotterdam tussen de knopende Ippenburg en Kleinpolderplein 6. Op de N14 Den Haag richting Leidsenam. Voor de aansluiting met de A4 staat 2 kilometer. De N302 Enkhuizen Lelystad is in beide richtingen dicht vanwege technisch onderzoek na een aanrijding eerder vanmiddag. De weg blijft nog tot 7 uur vanavond dicht. Dit is het NOS Radio 1-journal met Bert van Sloten. Er komt slecht nieuws uit de Verenigde Staten. Er komen namelijk veel minder bij een banen bij dan verwacht. Daardoor blijven veel Amerikanen zonder werk zitten. Inmiddels is het werkloosheidspercentage in de Verenigde Staten gestegen naar 9,1 procent. En door dat cijfer eindigde ook weer de AI in aix index in het rood. Zo'n 1 Daar gaan we over praten met Joost van Leenders, econoom bij BNP Paribas Investment Partners. Tegenvallende cijfers in de Verenigde Staten. Is daar een verklaring voor trouwens? Ja, nou het heeft, het heeft, het heeft een beetje te maken met een aantal factoren die we, die we eigenlijk al een tijdje zien. Dat heeft te maken met Japan. De, de, de ramp daar. Daardoor zie je toch dat, uh, dat bepaalde... Uh, goederen ja, niet, niet doorkomen, dus de auto-industrie heeft daar last van. Dus dat is een deel. We hebben natuurlijk slecht weer gehad. Uh, overstromingen, tornado's in de VS, dat speelt een rol. Maar dat verklaart niet alles, het is een slecht cijfer. En het vervelende is ook dat het in een hele serie van slechte cijfers past. Ja, want eigenlijk uh, verandert het niet zo heel veel. Ik bedoel, er is een kredietcrisis uh, geweest, maar uh, die, die cijfers die gaan uh, niet naar beneden uh, toe daarna. Nee, nou, we hebben wel op, op zich hebben we, hebben we aardige werkgelegen, werkgelegenheidscijfers gehad de afgelopen maanden. Uh, met name in de private sector, de overheid, of daar verdwijnen banen. Ja, dat is natuurlijk niet zo gek, maar um, uh, in de private sector hebben we, aardige, hebben we aardige banen gehad. En dat was ook een beetje wat, uh, wat de moed erin hield, want we zagen in het, in het eerste kwartaal een vrij lage groei. Uh, maar die arbeidsmarkt bleek, leek, het toch, uh, leek het toch heel aardig te doen. En uh, de werkloosheid was aan het dalen. Hij loopt nu, hij, uh, loopt nu wat op, maar uh, hij is hoger geweest. Dus er is wel vooruitgang, ja. uh, maar het gaat mondjesmaat. Ja, maar het is een beetje het algemene beeld van de Amerikaanse uh, economie. Het gaat uh, met horten en stoten. Het gaat zeker met horten en stoten. Als je denkt aan de, de zorg van vorig jaar... Toen hadden we ook heel veel slechte cijfers. Toen hadden we het, iedereen had het erover. Nou, misschien, misschien is het land wel weer op weg naar een recessie. Uh, toen heeft de centrale bank heeft een, uh, nog eens een extra stimuleringsprogramma aangekondigd. De economie is daar uitgekrabbeld En nu zit er weer zo, komt er weer zo'n periode aan. Of zitten we eigenlijk weer in zo'n periode met laag groei. Dus het gaat zeker met hoort en stoten. Ja. En dat heeft wel te maken met de naweeën, denk ik, van die financiële crisis. Ja. Waar je ja, normaal gesproken toch. Een, een langzamer herstel hebben, een moeizamer herstel... dan een gewone recessie. Ja, maar echt veel kunnen ze er ook niet aan doen. Ik bedoel, de, de VET, hè, die Amerikaanse centrale bank... Ja, die heeft niet veel wapens meer in handen. Ik geloof dat het rentepercentage lag uh, op uh, min uh, 0, zoveel. Ja, nou, het, het rentepercentage is 0. Maar als je ja, dat corrigeert voor de inflatie... dan zit je inderdaad op een negatieve, wat we dan noemen reële rente. Um, ze hebben natuurlijk nu een programma waarbij ze staatsobligaties kopen. Het idee ja. is dat er dan geld in de economie komt en ook dat ook de kapitaalmarktrente omlaag gaat. Dat programma hebben ze gezegd, dan stoppen ze eind deze maand mee omdat ze toch ook risico's voor een hogere inflatie zien. Dat zouden ze nog een keer kunnen doen als de, als de cijfers uh, slecht genoeg zijn. Maar goed, uh, rente, het rentewapen zelf is uitgeput. Ja. En de overheid, ja, die zit natuurlijk op zwart Zaten. Dus Precies, die overheid ook niet die kan, zo kan veel niet op het stimuleersprogramma aankondigen. Nee, goed. Nou ja, goed. Het werkloosheidspercentage is in ieder geval gestegen naar 9,1%. Dat was de reden van ons gesprek. Dank u wel. Ja, goed. Joost van Lenders was dat. Dan gaan we naar het voetbal. Want het kan toch snel gaan in het voetbal. Nog maar een jaar geleden keek Tim Krul als supporter... naar de belangrijke WK-wedstrijd van Nederland tegen Brazilië. En nu maakt hij zelf deel uit van die oranje selectie. Het kan zomaar gebeuren dat hij morgen in de basis staat... als Nederland. Nederland opnieuw tegen Brazilië speelt. Het is een oefenwedstrijd deze keer. Het is natuurlijk een uh, fantastische trip zo naar uh, Brazilië. Dus uh, ja, een droom die uitkomt. En wat is die droom? Ja, ooit voor dezelfde spelen natuurlijk. Dat is uh, van kleins aan uh, al uh, een droom van mij. En uh, ja, om zo'n trip mee te maken in Brazilië is natuurlijk fantastisch. Is het anders uh, bij het Nederlands elftal trainen dan bij je club? Ja, tuurlijk. Kijk, uh, het is allemaal natuurlijk uh, veel beter geregeld. Allemaal. Qua, natuurlijk met rijzen en uh, nou, twee koks mee, dat is natuurlijk wel, uh, komt goed uit. Dat is wel wat anders dan dat fish and chips uh, in Engeland. Maar ga je er ook beter van keepen? Ja, dat uh, lijkt me wel natuurlijk. Als je goed gevoed bent, dan uh, gaat het allemaal goed. Kun je nog zenuwachtig zijn bijvoorbeeld? Uh, ja, het, het helpt wel natuurlijk dat ik wel veel jongens ken. Dus uh, dan kom je toch wat anders binnen en... Uh, het is wel beter op training ook dat je in ieder geval wel een uh, paar vrienden om je heen hebt. Uh, het is toch anders dan als je niemand kent. Uh, zo staat er toch meer druk op. Ja, ik vraag het ook omdat jouw naam al heel lang circuleert eigenlijk. En dan was het niet. En nu is het ineens wel en ook meteen misschien uh, een basisplaats. Ja, het zou uh, mooi zijn natuurlijk. Uh, ja, de, de trainer heeft altijd gezegd dat je, je moet spelen bij je club. En uh, gelukkig heeft dat uh, dit seizoen is dat, uh, er eindelijk van gekomen. En, uh, dus het kwam uh, precies mooi uit met de timing. En uh, ja, nu is het zover. Aan de andere kant is ook alles relatief. Want op het moment als uh, Stekelenburg terug is, Vorm terug is, ja. misschien Veldhuizen ooit weer terug, dan kan de wereld er weer anders uitzien. Ja, maar daarom is het allemaal op het moment zelf. Uh, ik moet gewoon uh, doen wat ik uh, kan doen en uh, spelen bij mijn club. En uh, dit soort momenten, deze trainingskampen en uh, trips naar Brazilië en Uruguay, het zijn uh, fantastische momenten uh, voor mij om te laten zien uh, wat ik in me heb. Dat zei de keeper Tim Krul. Newcastle United speelt hij tegen Berk Maaldrink. Het NOS Radio 1 Media Overzicht. Hier is Freddy van Teen. Het NRC Handelsblad schrijft dat de EHEC-bacterie de landen van Europa uit elkaar speelt. Veel landen, met name Spanje, vinden dat de EU te langzaam heeft gereageerd op de komkommerkwestie. Maar de Europese Commissie vindt dat de lidstaten zelf verantwoordelijk zijn voor onderzoek naar zo'n besmetting. Ook het Fries Dagblad opent met de komkommers. En de Europese eis dat Rusland Europese groenten weer toelaat. Op de voorbeginners van de andere krant is de EHEC-bacterie en alles wat ermee samenhangt alweer tot kleine berichtjes beperkt. Daar is het meestal van... Voordrongen door Mladic. NRC Handelsblad meldt ook dat de regeringspartijen VVD en CDA... de bezuinigingsplannen op defensie willen aanpassen... met steun van gedoogpartner PVV. De partijen willen meer korten op ondersteunende diensten en het bestuur. En het doel is dan om minder te snijden in de operationele kracht van de krijgsmacht. De totale besparing moet nog steeds uitkomen op 1 miljard euro. De Amerikaanse euthanasiearts Jack Kevorkian is overleden. U hoort dat mogelijk al in het bulletin. Kevorkian hielp naar eigen zeggen meer dan 100 mensen om een eind aan hun leven te maken. Zijn bijnaam in Amerika was Dr. Death en hij was erg omstreden. Hij zat acht jaar vast voor moord nadat hij in een interview... Met een Amerikaanse zender had laten zien hoe hij een patiënt een dodelijke injectie gaf. En vorig jaar legde hij in een interview uit waarom hij doet wat hij doet. Hij vindt dat dat de taak van de dokter is. De dokter helpt je op de wereld. De dokter moet je ook helpen te sterven. They forget that death is a part of medical practice. Doctors forgot that entirely. You're supposed to make their life uh, as full as possible. The doctor is supposed to help you into the world, and uh, why not help you out of the world? oppositie in de Tweede Kamer wil de wet wijzigen om de zogenoemde netneutraliteit te waarborgen. Volgens een organisatie die filtering van internet aanbiedt, gaat die wetgeving filteren onmogelijk maken. De reformatorisch dagblad schrijft erover. Ouders kunnen met programmatjes via bepaalde sites hun kinderen beschermen tegen van alles en nog wat wat ze niet goed vinden. Het doel van de wetwijziging is te verbieden dat internetaanbieders de toegang tot bepaalde websites vertragen, blokkeren of er zelfs geld voor vragen. KPN en is bijvoorbeeld van plan de toegang tot gratis bellen site Skype te blokkeren. Maar het onbedoelde effect, zegt een aanbieder van internetfiltering... is dat nergens meer op mag worden gefilterd. PvdA-kamerlid Van Dam onder andere heeft het wetsvoorstel ondertekend. Hij erkent de gevolgen, maar, zegt hij... uiteindelijk is je kinderen op die manier beschermen... ten diepste natuurlijk een illusie. Op straat kun je die gevaren ook niet buitensluiten. Het lijkt me daarom slimmer om kinderen vooral weerbaar te maken. Alles te lezen op de voorbeginnen van het Reformatorisch Dagblad. Er zijn vier Molotov-cocktails naar een moskee in Enkhuizen gegooid. Dat zegt althans de secretaris Japici van de Islamitische Stichting Enkhuizen. Het staat nu pas op de site van het Noord-Hollands Dagblad, maar het zou gisternacht zijn gebeurd. In de nacht van woensdag op donderdag brak brand uit op het terrein van de Alla-Aatin Moskee. Er raakte alleen tuinmeubilair beschadigd. Volgens Japici kwam de brand doordat een van de Molotov-cocktails over het dak van de moskee op het terrein kwam en daar ontvlamde. Het gekke aan het bericht is dat de politie onderzoek heeft gedaan... maar het verhaal volgens het Noord-Hollands Dagblad niet wil bevestigen... maar ook niet ontkennen. De gemeente heeft de Harley-dag die zondag in Winschoten zou worden gehouden... verboden. De gemeente is bang dat er gevochten zal worden tussen rivaliserende motorclubs. De organisator Harry Ekman legt zich neer bij het besluit van de burgemeester. Zo laat hij weten via diverse sites. Eerder trouwens al werd de Harley-dag in Arnhem... en de Chopperdag in Alphen aan de Rijn verboden.